Inleding. De speciale dagen en feestdagen zijn gegeven aan de mens. De mens bepaalt deze dag. De mens moet ze als zodanig zien, zoals in de Torah staat geschreven. Dat is voor jullie een voorschrift. Het is het begin van de maanden, van het jaar. Als de voorzomerse maand wordt, wordt het aangegeven. Dat is voor jullie het begin van de maanden. Jullie moeten zelf die maanden tellen. Wie zegt dat het nieuwe maan is? Wie bepaalt het? Vroeger, toen de Sanhedrin de grote vergadering er was, ging de maan in naar de getuigenis van twee getuigen. Die kwamen van de plaats waar de maan het eerste verscheen. En zij kwamen naar Jeruzalem, en daar hadden zij de tijd, de tijdstip aangegeven, het begin van de nieuwe maan. Soms wordt nieuwe maan twee dagen gevierd, waarom? Soms was er niemand in de omgeving van Jeruzalem, waar de grote vergadering was. Maar was iemand op een andere plaats en duurde het een dag uh, voordat de eerste twee getuigen konden aankomen in Jeruzalem. Nu is het niet meer nodig om twee dagen te vieren. Dat is kalendarisch vastgelegd. Eén dag is het nieuwe maan dan moet men het één dag vieren. Hier op aarde is het aan de mens gegeven om al die feestdagen te verkondigen, te weten wanneer die plaats zullen vinden. Natuurlijk komt het van boven, maar boven bestaat geen Rosh Hashanah, geen Yom Kippur, geen Pesach, etc. Van boven bestaan geen speciale dagen. Het is allemaal gegeven aan de mens. Voor iemand die verder vordert in de Kabbalah, verdwijnt het aspect tijd. Voor hem verdwijnt de kalender. Wat mijzelf betreft, bijvoorbeeld, ik let al een tijdje, lang niet op de kalender. Het interesseert mij niet meer. Ik zeg niet dat jij zo moet doen, want ieder heeft zijn eigen ontwikkeling. Eigen fase van zijn eigen, van zijn ontwikkeling. Ik had jullie altijd gezegd, kijk, dit zijn speciale dagen, met speciale uitwerking. Er is welwillendheid van boven op die dagen, en dat klopt ook. Ik zeg niet, follow me, want ieder heeft zijn eigen ontwikkeling. Maar voor mij bestaat geen kalender meer. Natuurlijk heb ik ook een agenda, voor als ik bijvoorbeeld een afspraak heb met de tandarts. Maar ik bedoel het geestelijk. Geestelijke agenda heb ik niet. Geestelijk heb ik niet meer de behoefte aan een kalender ik heb dat niet meer nodig. Ook niet om te weten wanneer de kalendarische Shabbat komt. Waarom niet? Omdat het van boven ook niet bestaat. Boven zijn er geen feestdagen. Een mens groeit en eerst komt hij in deze wereld. En door de werelden, door de werelden, geestelijke werelden van werelden, scheiding: Asia Yitzera en Bria. Hij put nog niet uit absolute. En heeft dan en heeft dat wel, nog om te leven met al die. Uh, feestdagen die tradi traditioneel verklaard worden en vastgelegd worden door de mensen. Ik spreek niet eens over de religieuze mens, maar alleen van de mens die werkt aan zichzelf, individueel werkt aan zichzelf. Natuurlijk mag je feestdagen houden. Ik weet jouw niveau niet. Je mag denken aan Rosh Hashanah. Als dat jou goed uitkomt. Maar voor mij bestaat het niet meer. Mijn vrouw zegt mij soms, weet je, vandaag is het Yom Kippur. Ik zeg dan, oh mooi. Of zij zegt, vandaag is Rosh Hashanah. Oh, prachtig. Maar voor mij maakt het absoluut niet uit of het Pesach is. Rosh Hashanah of Yom Kippur, etc. Voor mij bestaat wel panim en achuraib, de voorkant en de achterkant. In het algemeen en in mijn eigen kilie. Dat wil zeggen, dat wil ik ook graag. Voor jullie. Alles wat bestaat, bestaat uit paniem, voor en achterkant, paniem en ahoheim. Alles heeft die twee kanten. Alles bestaat uit tien en niet uit allerlei feestjes en andere dingen die gegeven waren aan het volk Israël om het verbond naar vlees te handhaven. Zij moesten het naar vlees doen tot de komst van Yeshua. Christenen hebben dat overgenomen van Joden, van het Jodendom, en precies hetzelfde gedaan en doen met handen en voeten. Alleen hebben zij een andere betekenis aan die feestdagen gegeven. Voor de rest is het een potnat. Ik ook, ik ook. We hebben nu ook onze eigen christelijke feestdagen. Eigenlijk is dat verbond naar vlees. Terwijl het verbond naar vlees al niet meer geldig is, voor de Heilige, voor Hakadosh Barucho, voor de Heilige, gezegend is hij. Voor de Heilige Gezeige, is hij, geldt het niet meer. Wat moet je weten? Tien sferot, tien emanaties van het licht. Dat is alles wat je moet weten. En een partsoef bestaat uit twee delen: onder de Geze en boven de Geze. Ja, onder de borst en boven de borst, zo te zeggen. Plat. Daar moet je aan werken. Het is in jou. En niet iets kalendarisch, kinderlijk nog, zinnebeeldig. Steeds eenheid brengen tussen boven de gezet en onder de gezet. Streven naar verbinding tussen hen. Net als Zerantin en Noekwa. Dat is ook de jaarcyclus. Boven de gazee is het halfjaar zomerse dagen. Van maart tot en met augustus. Panim, de voorkant. Het leven bruist. Wij voelen contact met het hogere. Onze celletjes gaan open. Alles leeft, staat, bo staat volle bloei. En er is een periode van een half jaar van agorraim, van september tot en met februari. En die periode moet je ook volledig met vreugde, geduld, moede en kracht beleven. En doen. Zelf doen. Niet kijken dat het weer slecht is of andere dingen die jou in deze tijd dwars zitten. Anders dan in het andere helft, de, tweede, de eerste helft of de tweede helft van de van andere helft van uh, het jaar. De zomerse kunnen we zeggen. warm. Het is altijd goed en kwaad. Deze tijd komt overeen met kwaad. Maar goede, kwaad, gvorot. En vanaf maart is er een half jaar van chassadin, hoe heet. Een half jaar van gvorot van dinen, mogen wij ook hebben. Want ook daarmee bouwen, bouwen wij onze krachten, onze partsoef op. Het draagt allemaal bij aan onze persoonlijke geestelijke vervulling. En als je weet dat het bijdraagt aan jouw groei, aan jouw ware geluk, aan de ontwikkeling, van jouw ware ik en jouw vervolmaking, dan kijk je met blijdschap uit het raam en voel je alles aan wat in deze maanden van duisternis plaatsvindt, en doe je dat met blijdschap.